Aladdin en de hongerman. Waar zou die luie jongen toch zitten? Zuchtte de moeder van Aladdin. Er is geen eten meer in huis en ik moet al zo hard werken om de huur te kunnen betalen Aladdin had geen vader meer en hij zwierf meestal door de stad Nu zat hij aan de andere kant van de stad in een theehuis met zijn vriendjes te praten Aladdin was een jonge man die heel veel vrienden had. Hij werkte niet graag, maar hij had een goed hart. "Aladdin, het is jouw beurt om de thee te betalen, riep een van zijn vrienden. Aan de andere kant van de straat stond een lange man met een zwarte baard. Als die jongen Aladin heet, hoef ik niet verder te zoeken, zei hij. De man wachtte geduldig tot de jongen met zijn vrienden het theehuis verliet. Hij liep naar Aladdin toe en zei: Aladdin, ik ben je oom Abanasa. Ik ben heel lang op reis geweest, maar nu ben ik weer terug in Bagdad. Wat ben ik blij dat ik je weer zie. Maar de man was helemaal geen oom van Aladdin. Hij was een boze tovenaar. Hij had gehoord dat er in een grot vlakbij Bagdad een wonderlamp verborgen was... en dat die lamp alleen uit die grot gehaald kon worden door een jongen die Aladin heette. Aladin vroeg de man of hij met hem naar huis wilde gaan. Zijn moeder kende oom Abanaza niet, maar hij was zo vriendelijk tegen haar... en hij gaf haar zoveel mooie geschenken dat ze hem graag wilde geloven... De volgende dag ging Aladin een wandeling maken met de man die zich zijn oom noemde. Die liep de stad uit in de richting van de woestijn. Onderweg zei oom Abanazar tegen Aladin. Je moeder wordt oud. Het wordt tijd dat je een vak gaat leren, Aladin. Dan kun je de kost voor haar verdienen. Aladin schrok. Een vak leren? De hele dag werken? Daar had hij helemaal geen zin in. Ik zal een winkel voor je kopen, zei de tovenaar. Een winkel waar je zijde en andere stoffen gaat verkopen. Daarmee kun je rijk worden. Dat leek Aladdin wel wat rijk worden. U heeft gelijk, oom, zei hij. Het wordt tijd dat ik ga werken. Als ik jou help, moet je mij ook helpen, zei de tovenaar ga wat hout zoeken en maak op deze plaats een vuur en hij tekende met zijn vingers een kruis in het zand toen het hout flink brandde strooide de tovenaar wat toverkruiden in de vlammen plotseling begon de aarde te schudden en even later vlogen er stukken steen in het rond op de plaats waar Aladdin het vuur had gemaakt lag een ronde deksel van steen met een ring. Til de steen op, zei de tovenaar. Onder de steen is een grot. De grot wordt verlicht door een koperen lamp. Die moet je hier brengen en verder mag je nergens aankomen. Aladin zuchtte diep en trok aan de ring. Tot zijn verbazing kon hij de steen heel gemakkelijk optillen. Aladin liet zich naar beneden zakken. Hij liep de grot in, pakte de lamp en liep terug naar de ingang van de grot. Geef die lamp maar hier, Aladin, riep de tovenaar opgewonden. En gauw een beetje, anders zul je wat beleven. Maar Aladin had geen haast. Toen gooide de tovenaar nog meer toverkruiden op het vuur. Weer klonk er een harde knal. De aarde begon te beven en de stenen rolden terug op hun plaats. En Aladin zat gevangen... In de grot. Pas toen begreep Aladdin dat de man niet zijn oom was. Het moest de boze tovenaar zijn die in het kasteel in de woestijn woonde. Aladdin keek wanhopig om zich heen. Met de mouw van zijn jas veegde hij het vuil van de lamp weg. En opeens verscheen er een rookwolk. En in die rookwolk verscheen een geest... Ik ben de dienaar van iedereen die de wonderlamp bezit," zei de geest nederig. Wat kan ik voor u doen, meester? Breng me alsjeblieft naar huis, naar mijn moeder, fluisterde Aladdin. Uw wens zal worden vervuld, zei de geest. En voordat Aladin begreep wat er gebeurde, was hij thuis en hoorde hij zijn moeder roepen. Ben jij dat, Aladin? Waar ben je al die tijd geweest? Huilend van blijdschap vertelde Aladin zijn moeder wat hij had meegemaakt. Van die dag af werkte Aladin heel hard. En de wonderlamp? Die stond netjes opgeborgen in een kast. Op een dag zag Aladin prinses Jasmijn, de dochter van de sultan van Bagdad, met haar hofdames in de paleistuin wandelen. Aladin vond haar heel erg mooi. Hij zou best met haar willen trouwen. Maar een arme jongen als ik kan natuurlijk niet met de prinses trouwen, zei hij s'avonds tegen zijn moeder toen hij het haar vertelde. We zouden de geest kunnen vragen je te helpen, zei zijn moeder. Zijn moeder wreef over de lamp en de geest kwam tevoorschijn. Ik wil met de prinses trouwen, zei Aladin tegen de geest uit de wonderlamp. De volgende dag ging Aladin naar het paleis van de sultan. Hij had zulke prachtige kleren aan dat hij eruit zag als een prins. Ik wil graag met uw dochter trouwen, zei Aladdin tegen de sultan. Praat dan eerst maar eens met mijn dochter, zei de sultan. Prinses Jasmijn vond Aladdin direct heel aardig. En ze werd al gauw verliefd op hem. Aladin en prinses Jasmijn trouwden... ...heel kort daarna. Een jaar lang waren ze heel gelukkig. Op een ochtend was Aladin op pad gegaan om te jagen. Prinses Jasmijn was thuisgebleven. Opeens hoorden ze buiten roepen... ...ik ruil uw oude lamp in voor een nieuwe. Prinses Jasmijn keek naar buiten... ...en zag bij de paleispoort een lange man met een donkere baard staan... Het was Abanazar de tovenaar. Maar dat wist prinses Jasmijn natuurlijk niet. Ze dacht aan de oude lamp van Aladdin. Breng die oude lamp naar de kooppan, zei de prinses tegen haar hofdame. Ik wil Aladdin met een nieuwe lamp verrassen. En de hofdame ruilde de lamp voor een nieuwe. Abanazar verdween haastig. Eindelijk heb ik de wonderlamp, riep hij. Hij wreef over de lamp en de geest verscheen. Wat kan ik voor u doen, Meester? vroeg de geest aan Abanazar. Ontvoer prinses Jasmijn uit het paleis en breng haar hier. Daarna verlaat ik Baghdad dat voor goed. Antwoordde de boze tovenaar. Smiddags kwam Aladin terug van de jacht. Het hele paleis was in rep en roer. Prinses Jasmijn is verdwenen, zomaar! Toen Aladin zag dat zijn wonderlamp ook weg was... ...begreep hij dat de boze tovenaar was teruggekomen. De volgende dag ging Aladdin naar de woestijn. Hij wist dat de tovenaar daar in een kasteel woonde. Aladin klopte aan. Toen de bedienden zeiden dat de tovenaar niet thuis was... Zon, hij gauw een list. De tovenaar heeft gezegd dat u me alvast bij prinses Jasmijn moet brengen. Hij komt er zelf zo aan. De bediende geloofde hem en brachtte hem naar een donkere kale kamer. O oh, Aladdin! snikte prinses Jasmijn. Ik dacht dat ik je nooit meer terug zou zien. Laten we maken dat we wegkomen, zei hij. En zachtjes slopen ze samen... ...het griezelige kasteel uit. Verstop je achter deze struik, zei Aladin. Dan ga ik de wonderlamp zoeken. Maar op hetzelfde ogenblik zagen ze Abanazar. En hij had Aladin en de prinses ook gezien. Aladdin trok zijn zwaard. De tovenaar was woedend. Hij greep zijn zwaard en sprong op Aladin af. De tovenaar en Aladin vochten voor hun leven. Maar Aladin won. De boze tovenaar bleef liggen en aladdin ging in het kasteel op zoek naar de wonderlamp en toen hij die gevonden had wreef hij er zachtjes over de geest verscheen wat kan ik voor u doen meester vroeg de geest breng ons naar huis antwoordde aladdin uw wens wordt vervuld zei de geest Even later stonden Aladdin en prinses Jasmijn in de tuin van hun paleis. De sultan en de moeder van Aladin stonden op hen te wachten. We zullen de wonderlamp goed opbergen Aladin, zei prinses Jasmijn. Misschien zullen we de geest uit de lamp nog eens nodig hebben. Aladin en prinses Jasmijn leefden nog lang en gelukkig. Aladin zorgde ervoor dat zijn moeder geld genoeg had om alles te kunnen kopen. En prinses Jasmijn durfde haar man nooit meer met een geschenk te verrassen.